Ik ben niet dat het waarschijnlijk is dat er iemand anders op de weg loopt. Maar als er iemand in een truck aankomt, hoor ik een mijlen van tevoren al aankomen. Dan kan ik me makkelijk verschalen. Ik wil of ik geen kracht meer heb. Wat, wat is dat voor een lawaai? Er is toch geen wind? Ik weet het niet zeker, maar ik denk... Oh, verdorie. Rust even uit. Nee, nee, nee, nee, beter niet. Ik denk dat we niet veel tijd hebben. Ik geloof dat dat lawaai veroorzaakt wordt door gas dat uit de bron ontsnapt. Ja. Zo. Oh. Nou. kun je je nou losvringen? Ik denk het wel. Ja? Ja. Zo. Ja, dank je. Nou, vooruit gaan we Penny. We moeten hier vandaan. Kun je lopen? Ja, kom. kom. Kom maar. Ja. Ja, het gaat wel. Mijn been is alleen maar geschaafd. <laughs> Heb je geluk gehad? Van deze hoogte moeten we wat kunnen zien. Gelukkig. grote goedheid. Ja, hoor, het is de bron. Kijk. Oh, Paul. Het lijkt wel... Ik, ik weet eigenlijk niet waarop het lijkt. Het verandert steeds. De ene keer lijkt het een reusachtige fontein en dan een een... een... een vastgehouden tornado. Ja, dat is het. Dat is het precies. Of laat ik liever zeggen... Het was het precies. De top van die kolom is vast meer dan duizend voet hoog. Moet je het toch eens zien... Wat is er met de boertoren gebeurd? Weg. Met al de andere gebouwen, als ik het goed zie. Sam en, en de anderen. Ik vermoed dat ze er niet veel meer van weten. Afschuwelijk. Oh, Dan moet je even wat gaan rusten, lieveling, voor we verder gaan. Geef op dat houtblok zitten. Hè? Ja. Dank je. Penny, waarom ben je mij gevolgd? Ik wou weten of er niets met je gebeurde... Ik ging je na en toen. Oh, Paul, ik voelde dat er iemand tussen ons op de weg liep. Er was iemand? Heb jij niet gezien wie? Nee, het, het was te donker. Nou, ik was als de dood zo bang. <laughs> ik geef niks om dingen die ik kan zien of aan kan raken. En maar in het donker. Ik vermoed dat het een van de inboorlingen is geweest. Maar toch. Nou ja, in elk geval heeft die explosie de uitvoering van hun plannen verhinderd. Ik dacht eerst dat het dynamiet dat je bij je had was ontploft. Dat is waar ook. Ik heb die stafel niet meer teruggezien nadat ik van de sokken werd geblazen. Paul, je had toch gelijk, niet? Het lijkt erop dat professor Mandé gelijk had. Dat geloof ik ook. We waren te laat. Nou, dat staat nog te bezien, Penny. Maar wat kan iemand hier nog tegen uitrichten? Ik weet het niet, maar we zijn nog niet verslagen. Paul, ik... mm. het, het ademhalen wordt weer wat moeilijker. Ja, er staat een kalme wind die het gas in onze richting blaast... Het is beter dat we gaan, Penny. Maar waarheen? Dan dit eiland af. We gaan naar de kust en proberen een boot te vinden. Kom mee. Iedere seconde die we hier blijven neemt de concentratie van het gas toe. En misschien kunnen we niet zo vlug opschieten. We zijn er. Bij ons opgang zien de dingen er nooit zo slecht uit. Kijk, daar is John! En Pieter En nog meer anderen ook. Ze hebben een inheemse boot. Hoi! Hoi! Hoi! Hoi! Nou, ze duwen hem net af. Hoi! Hallo, wacht even! Hoi! Nee, maar. He. Hallo. Kijk nou we eens even, haal zeg je. We dachten dat het, dat het bij jullie afgelopen was. Dus natuurlijk, natuurlijk, Kom, schoon, brood. Dank je, Pieter. Ga jij, Paul? Ja, ik zal de boot afduwen. Yeah. Zo. Ja. Zo. Peddel, jongens. Hé, hé, hé. Help eens een handje. Ja. Dank je. En dan geef me nou een peddel. Ligt bij je dan. Ja. Hoi. Waar gaan we dan. Maar als jullie ermee akkoord gaan, dat we naar Manopar varen. Oh. Nou, het is wel niet het dichtstbijzijnde eiland, maar als we tegen de wind in moeten varen... ...krijgen we last van dat vervloekte koolzuurgas. Is het dat? Wat? Carbondioxide. Ja, dat moet het wel zijn, maar het is verstikkend. Als het vergiftigd was, waren we allemaal aan dood. Oh. Dus daarin had professor Manday... Ook gelijk, ja. We kunnen beter in een rijdeboog varen... ...voor we wind tegenkrijgen. Vind ik ook. Zijn er nog meer overlevenden? Godzijdank dank, ja. De meeste van ons. Wij zijn de laatste die weggaan. We hebben nog naar, naar jullie gezocht. Ja, we wisten niet waar jullie zaten. Waar waren jullie? Ik zou maar niet te veel op antwoord aandringen, waarde heer. <laughs> we moeten nou goed opletten wat we doen... We komen onder de beschutting van het eiland vandaan. Ik denk dat dit genoeg naar het is. Laten we nu maar tegen de wind ingaan. Boegzij stoppen! Boeg zij stoppen? Je zou denken dat het niet van Pieter Potres was. Hij bedoelt de linkerkant van huis! Ja. Goed zo, dat is genoeg. En nu weer allemaal. Die laatste race bij Barnes Bridge was een flop. Goeie hemel, nu kun je de fontein goed zien. Het is een prachtig gezicht zoals hij daarop stijgt in de morgenlucht. Met een reusachtige groene pluim. Ik dacht dat uh, koolzuurgas onzichtbaar was. Is het ook, maar de druk is zo groot dat die tonnen stenen van de kanten van het gat meesleurt. Ja, dat kan het zijn, ja. ja. Wat denken jullie jongens? Zullen we eens wisselen? Ja, goed idee. Ja. Hey hop. Hey hop. hey, hop! hey, hop! Hey, hop! Kunnen ze zo vrolijk zijn? Ach, oordeel niet te hard, Penny. Mensen zijn altijd blij als ze aan de dood ontsnapt zijn. Dat is heel natuurlijk. Kun je het ontsnappen noemen? Met dat vreselijke ding dat elke seconde honderden tonnen vergif uitbraakt? We vermijden altijd de dood alleen maar. Wat er ook gebeurt, ontsnappen kunnen we niet. nee. Ja, je vader kan wel elk ogenblik voet aan wal zetten. Ik hoop dat wij hier het eerst zijn. Arme pap, zij zal wel in alle te zijn. Uh, kan ik hier even op inhaken? Natuurlijk. Weet je, ik, ik heb de laatste paar uur eens goed over alles nagedacht. En? Nou, ik geloof dat het een geschenk van de hemel is dat Penny's vader naar ons toe komt. In welk opzicht? Ik, nou uh... ja, kijk, ik ben niet de juiste man om dit soort zaken aan te pakken. Dit is een noodsituatie. Ja. Dat zal ja. heel veel en snel gedaan moeten worden. En dat vereist coördinatie. Ja, dat ben ik met je eens? Ja, ik... Ik ben een wetenschapsman. Ik ben geen leider. Maar je bent goed in organiseren, John. Ja, wel, ja, wel niet onder deze omstandigheden. Nee, in elk geval kunnen we veel hulp van buiten gebruiken. Ja, wat had je je voorgesteld? Nou, kijk. We veilig en wel op Banopa zijn aangekomen... ...beleg ik een bijeenkomst. Ja. En dan vraag ik Sir John om de leiding op zich te nemen. Hmm. Wat denk jij daarvan? Je bedoelt, uh, hij organiseert en jij adviseert hem in wetenschappelijke zaken? Ja. Nou, ik vind het een uitstekend voorstel. Jij ook, Penny? Ja, zeker. Goed, dan doen we dat. Prettig u weer te zien, Sir John. Welkom op Banopa. Dank je. Ik ben ook blij jou weer te ontmoeten, mijn jongen. Je ziet er best uit in weerwil van alles. Ik voel me nog helemaal niet verslagen. Penny heeft me al iets verteld over je optreden. Ik heb alle reden om je dankbaar te zijn. Ja, ik heb reden om u te danken, sir. Ja, daarover heeft ze me ook al wat verteld. <tie> ah, Ross gaat beginnen. Dames en heren. Dames en heren. Ik heb deze spoedvergadering van alle die erin geslaagd zijn... dit eiland te bereiken belegd om te overleggen wat wij verder zullen doen. Voordat ik nu de besprekingen open... heb ik een persoonlijk voorstel dat ik graag aan u zou willen voorleggen. Het is duidelijk dat de situatie waarin we nu verkeren... zeer ernstig is... en dat die in grote mate verschilt van de omstandigheden... waarin ik gemachtigd werd om als uw leider op te treden. Naar mijn mening... vraagt de huidige situatie een volkomen andere figuur... Namelijk iemand die zonder aarzelen alle kansen, welke dan ook, aangrijpt om de situatie ten goede te veranderen. Ik merk, ik merk dat u het met mij eens bent. En daarom waag ik het zo iemand aan u voor te stellen. Namelijk Sir John Calvary. Hij is lid van het genootschap en een van onze grootste steunpilaren. Sajan, so ik weet niet welke goede genius u deed besluiten om hierheen te komen... maar wat ik wel weet is dat u op geen betere tijd had kunnen komen. Wij, wij zijn geen politici. En als ik zo om me heen kijk, geloof ik niet dat er enig behoefte aan discussie bestaat. Het antwoord ligt op ieders gezicht. Wij hebben ons zelf in moeilijkheden gebracht. De vraag is nu, wilt u ons helpen weer uit te komen? Als u dat wenst, dan zal het mijn eer zijn. Wel nu, laat ik dan beginnen met rond te verklaren... dat u uw eigen capaciteit onderschat om deze situatie het hoofd te bieden. Laat me in de eerste plaats even de feiten vaststellen. Ja, meneer Ros het spijt me dat ik u nu alweer lastig moet vallen... maar u kunt ongetwijfeld een korte samenvatting van de stand van zaken geven. Dat kan ik zo zo. Goed. Dat u dan van wat? Het ontsnapte gas is, na nou, we hebben vastgesteld, bijna uitsluitend carbondioxide. Het is niet vergiftig, maar wel verstikkend. Mm -hmm. Te oordelen naar de breedte van de kolom aan de basis... en de maximum hoogte waarnaar gesteente wordt opgeworpen. Die hoogte is? Um, ongeveer 5.000 voet. We hebben dat uitgestoten gas geschat op zowat 75 ton per seconde. En wat is het onmiddellijk gevolg daarvan? Wel, nou, als gewoon dat heel veel lijkt, is het toch maar een druppel in een emmer, vergeleken met het gewicht van de hele atmosfeer dat in de biljoenen tonnen loopt. Op het ogenblik waar je de westelijke passaat wint... met een kracht van ongeveer 15 tot 20 knopen. En dat houdt elke gevaarlijke concentratie van dit eiland verwijderd. En gelukkig ook van de andere bewoonde eilanden van deze groep. Prachtig. En hoe lang duurt het voor het effect van deze hoeveelheid ontsnappend gas elders merkbaar is? Dat is moeilijk te zeggen. Het is niet waarschijnlijk dat het gas met dezelfde hoeveelheid blijft ontsnappen. Er zijn een paar mogelijkheden. Of de gaszak raakt uitgeput en dan neemt de kwantiteit ontsnappend gas geleidelijk af. Of? Of als de zak groot van omvang is, dan kan er worden verwacht dat de hoeveelheid gas de bron wijder maakt. Net als bij een gat in een dijk. En juist. En wat verwacht u? Wij kunnen er op het ogenblik nog niets van zeggen. Het is nog te vroeg. Hoe lang kan het duren voor u er iets van kunt zeggen? Twee, misschien drie weken. Hm zal de invloed op de atmosfeer niet tussentijd merkbaar zijn. Volgens mij zou zelfs als de hoeveelheid gas zou verdubbelen... buiten de onmiddellijke omgeving... het totale effect in de eerste maanden niet worden opgewekt. Het eerste gevaar dreigt als de passaatwind gaat liggen... of van richting zou veranderen. Want dan zou al het gas dat nu over de lege oceaan verspreid wordt... weer teruggeblazen worden over bewoonde eilanden... en tot slotte over Nieuw-Zeeland en Australië. Yes. Nou... Laten we hopen dat het of vanzelf ophoudt... of dat we er eens willen slagen, iets te doen voor het zover is. Dus, af te gaan op het professor Ros ons meegedeeld... is er geen reden tot paniek of tot overhaaste maatregelen. Voor alles moeten we kalm blijven en alles nuchter onder de ogen zien. En daarom denk ik dat het beste dat we nu kunnen doen is... de komende week rustig te blijven, al is dat misschien weinig bevredigend... en te zien welke kant het uitgaat. Het kan zijn, zoals Ross zegt, dat het probleem zichzelf oplost. Maar als dat niet gebeurt, dan hebben we met die paar weken nog niet veel verloren wanneer we intussen plannen beramen op welke manier wij kunnen handelen als het inderdaad niet gebeurt. Iedereen het daarmee eens? Goed, dan doen we dat dus. Ik zal in dit tijdelijk kamp een hoofdkwartier inrichten. U kunt nu gaan en ik vertrouw dat u alle ernst over de situatie zult nadenken. Neem er de tijd voor, want we doen niets... ...voor we weten in welke richting de zaak zich ontwikkelt. Maar wie van u een idee heeft, laat die bij me komen... ...en ik en professor Ros zullen uitmaken of het al of niet bruikbaar is. Ik dank u. Uh, ja, uh, nog één ding. Voorlopig moeten we de grootste geheimhouding bewaren over wat er gebeurd is. Het is niet nodig om een wereldpaniek te ontketenen. Daar zal niemand mee gediend zijn. We zullen... Als er eens iemand zenuwachtig wordt... eenvoudig meedelen dat er een nieuwe vulkaan is uitgebast. Uit de verte ziet het er bijna net zo uit. En ik zal de regering, die natuurlijk inmiddels is ingelicht... verzoeken dit tot verboden gebied... voor de scheepvaart en de luchtmacht te verklaren. We zullen dat ook in een eigen belang moeten doen. En hiermee is deze bijeenkomst dan ten einde, dames en heren. Ja, alleen wil ik u nog meedelen dat de pater me gevraagd heeft u te zeggen... dat er morgenochtend om negen uur een herdenkingsdienst zou worden gehouden voor de elf personen die waarschijnlijk op Corrawa om het leven zijn gekomen. Ik dank u. Het is een wonder dat ze geen stond houden voor een goddelijke ingreep. Nou, waarom zeg je dat nou zo? Geloof je dat dat niet aan? Huh? <laughs> Ik weet het niet, hoor. Nou, in elk geval kunnen wij voorlopig niets doen. Zeg, weet je wat? Ga mee diepzee duiken. Hm? Pieter en nog een paar anderen hebben zuurstofapparaten. Laten we eens gaan zien of ze die allemaal nodig hebben. Hoe kwam je op dat idee? Bij het zwemmen, sir. Het kwam ineens me op. We hebben apparatuur bij de hand. Als je het er onder water mee kunt ademhalen... dan kun je het ook in een atmosfeer die verontreinigd is met karbondioxide. Uh -huh. Ja, yeah, dat is zo. Maar we hebben besloten nog een week niets te doen. Maar dit is ook niet iets doen om een oplossing te vinden. Tenminste, niet direct. Mijn idee was om een van de motorfletten te nemen... en Korama vanuit de wind te naderen. De passatwinnen zijn zeer vast. Mm -hmm. Ik ben er zeker van, sir, dat we tamelijk dicht bij het gat kunnen komen zonder groot risico. En het vallend gesteente dan? Nee, we kunnen niet vlak bij het gat komen, maar toch wel dicht genoeg om te zien wat er precies gebeurt. En we zouden foto's kunnen maken. Die zouden natuurlijk van groot nut kunnen zijn. Ja. Tja, ik ben ervan overtuigd dat er toch wel iets gedaan moet worden. Er zijn tekenen die erop wijzen dat de hoeveelheid ontsnappend gas stijgt. Ja, dus uh, u vindt het goed? Nou, praat er maar. Maar denk erom, wees niet te roekeloos, hoor. Uh... Denk er ook om, een foto van 400 meter afstand... is beter dan een onontwikkelde die op 200 meter van het gat is genomen. Ik begrijp het, sir. En wie dacht je mee te nemen? Uh, Peter Barrett. Die jonge werktuigkundige? Ja. Nou goed. Maar houd hem in de gaten. Hij is nog een besuizer dan jij. <laughs> ik moest hem wel meenemen, anders krijg ik geen duikapparaat van hem te leen. Je houdt dat toch wel bij de hand, hoop ik, hè? Ja, zo, ja. John Ross zei me dat als de wind ook maar iets minder wordt dat dan het gas met een snelheid van enige honderden meters per seconde terugstroomt. We zullen oppassen, sir. Mooi. Ik vind het jammer dat je niet wou dat Penny meeging. Het zou veel leuker zijn zo met z'n drieën. Je bent gek. Jullie zijn nogal vaak bij elkaar. Niet? Ik dacht van wel. We zijn het jouw zaken. Ik weet niet of het mijn zaken zijn of niet. Heb jij soms een speciaal recht op, hè? Misschien wel. Wat bedoel je daarmee? Dat betekent dat je maar eens moet proberen erachter te komen. Je zou het gauw genoeg weten. Dat kan. Weet je, ik moet altijd lachen om knapen zoals jij die in dienst geweest zijn. Oh. Ja, Jullie schijnen te denken dat je beter dan andere mensen bent... omdat jullie een kanon of zoiets kunnen afschieten. Nou, laat ik je dan vertellen dat er niks zo waardeloos is in deze wereld... als het afschieten van een kanon, hoor. Met je eens? Ik was piloot van een bommenwerper... Oh, neem me niet kwalijk. <laughs> Probeer mij op de kast te krijgen? Waarom zou ik? Ik weet het niet. Waar is het zo? Misschien ga ik eens werk maken van dat meisje van jou. Wil je proberen? Oh, zo zeker van jezelf? Tja. Ik heb gezien dat ze een paar keer naar mij keek. Waarom niet? Je bent een hele knappe jongen. Zeg nog eens zo'n opmerking en ik... Hoor eens, maat. Ik weet niet wat jou vanmorgen bezielt. Maar als je zo doorgaat, dan draai ik de boot en breng je terug. Ik kan niet als zo'n karwei waarvoor we nu staan beginnen met iemand die de hele tijd zit te giften. Nou, wat ben je van plan? Sorry. Ja. Ja, ik probeerde je op de kast te krijgen. Waarom? Ach, ik weet het niet. Als ik zie hoe Penny naar je kijkt, en jullie samen zijn. En, de drukte die ze maakte toen we vertrokken en jij niet wou dat ze meeging omdat het te gevaarlijk Peter, was. Peter, Penny en ik gaan trouwen. Zodra dit allemaal voorbij is en we weer thuis zijn. Oh. Nou, dat spijt me. Oké, okay, vergeet het maar. Zeg ja, maar waarom draagt ze geen ring als jullie verloofd zijn? Alleen omdat het hier is beklonken. En je zult wel gemerkt hebben dat hier geen winkelcentrum is. Ik hoop dat jullie gelukkig zullen worden. Dank je. Je moet op de bruiloft komen. Nee, nee, dat liever niet. Nog even, we gaan naar land. Hou de maskers gereed. Pas goed op haar als we terug zijn. Als jij het niet doet, doe ik het. niet dat we dichterbij kunnen komen. Nee. We hadden aan moeten denken van die helmen mee te nemen. Die de boeren dragen. Dat kon niet. Die zijn allemaal of verloren of achtergelaten. Maar als we ze hadden, zouden we nog een paar honderd meter dichterbij kunnen komen. Het is alleen maar een klein goed wat hier valt. Hoe voelde je? Uitstekend. Ik bedoel, uh, je ademhaling? Ja, alles in orde. Er is geen spoor van gas aan deze kant, wel? Nee, ik dacht het niet. Niet zolang de wind is. Moet je zien, het is net een kokende zuil die zich naar boven uitstrekt om de zon te raken. Ja, en doet me denken aan een enorm groot luchtafweerkanon. Ja. Hoe wijd was de boorput aan de top? Vijf voet. Hij is nu wel zo'n twintig, zou ik zeggen. Wat denk jij? Zeker. Heb je de foto's? Ja. Goed. Laten we hier vandaan gaan. Dat is mijn gewaarwording. Zeg dat wel. Toch bewijst het dat je er dichtbij kan komen als de wind zo blijft. Ja, dat lawaai vond ik het ergst. Als je er goed over nadenkt en je vergeet even hoe enorm groot die kolom is... dan is het eigenlijk hetzelfde probleem als een, als een brandende oliebron. Ja, dat is zo. Als een oliebron, ja. He, dan is in principe de oplossing hetzelfde. Je bedoelt doven met explosieven? Ja, zoiets. Nou, en verder, Paul? Ik heb het nog niet helemaal uitgewerkt. Ik zal het je zeggen als het wel zo is. Goed, goed. Praat er niet verder over. Paul, ik, ik wou je wat vragen. Toen we op het eiland landden, keek je alsof je je ergens zorgen over maakte. Dat dacht ik van jou ook. Ja, maar van jou was het een andere bezorgdheid, dacht ik. Nou, als je het weten wilt. Ik zat erover te denken dat ik me in een hachelijke situatie begaf. Met iemand waarmee ik kort tevoren bijna op de vuist was gegaan. Allemachtig... Wat dacht je dat ik van plan was? Je te vermoorden? Paul, verwacht je dat... dat iemand dat van plan is? Deze foto's zijn werkelijk uitstekend. Vind je ook niet, John? Jazeker, zo, John. Mijn complimenten jullie. Oh, merci, dat betekent het niet... Jammer genoeg bevestigen ze ons vermoeden dat de hoeveelheid gas die ontsnapt groter wordt. Dat is waar. Maar deze knapen bewezen dat je dicht bij de gaskolom kunt komen als je de wind mee hebt. Dat is zo. En jij, Paul, dacht dat je misschien wist hoe we het gat konden krijgen. Uh, ja, kijk, ik ben niet wetenschappelijk onderlegd. John weet dat. Maar ik dacht zo, zouden de technici geen schacht kunnen maken bij het gat... En dan natuurlijk aan die kant van waar de wind komt. Om van de bodem van de schacht uit een gang te graven tot bij het kanaal waardoor het gas ontsnapt. Hoe dichterop? Nou, laten we zeggen 50 meter. Hm. Is dat mogelijk? Ja, dat hangt van de sterkte van de rots. Want ach, je moet rekening houden met de trilling die het ontsnappende gas veroorzaakt. Maar met een beetje geluk zou het misschien gaan. Ga verder. Uh, uh, dan leggen we enige tonnen dynamiet aan het eind van de tunnel. En dan vullen we die verder op met beton. Ver... Daarna steken we de zaak aan en maken dat we wegkomen. Zo ongeveer, zo, John, ja. De explosie veroorzaakt een kunstmatige aardbeving... waardoor duizenden tonnen rots over het gas gestort worden... en het misschien zullen verstikken. Oh. En, John? Nou, dat zou best kunnen. Je kijkt erg zelfvoldaan, voldaan, Paul. Uh, oh ja? Mm -hmm. Sorry, het geldt niet <laughs> mezelf. Penny... Ik denk dat wij in staat zijn om er een eind aan te maken. Kom mee, we gaan zwemmen. Dan zal ik je onderweg alles vertellen. Zeg, hey jullie. Wat zouden jullie zeggen van een beetje onder water zwemmen? Hm? Ach, nee, dank je. Ik heb mijn toekomstige echtgenoot nog niet voldoende duidelijk gemaakt... hoe geweldig ik hem vind. Ja, daar zou je misselijk van worden, eerlijk. Hé hey Leslie, ga je meeduiken? Ja. Die goede Pieter. Hij is nog zo jong. Maar niet te jong om zich dingen met betrekking tot jou in zijn hoofd te halen. Wat bedoel je? Oh, we kregen er ruzie over dat jij niet met de motorflat meeging. Oh, dat is lachelijk. Ja, natuurlijk was het dat. Ik kwam ineens zo op. Maar toen ik hem vertelde dat wij gingen trouwen, was het weer net zo gauw over. Maar ik moet bekennen dat het er even heel slecht uitzag. Ik dacht er zelfs over om hem weer terug te brengen. Nou, hij schijnt nu wel weer in zijn sas te zijn. Hmm. Kijk, daar gaat hij met Leslie. Ik weet dat ze gaan proberen wie het diepst kan duiken. Kijk nou maar niet naar ze. Huh? Kijk naar mij. Waarom? Ben je jongens? Oh. Zeg, wat is er aan de hand? Eén van de jongens. Hij is in moeilijkheden. Paul. Paul, die is voorzichtig. Hallo. Oh, oh. Wat is er? Pieter of Leslie is in moeilijkheden. Kijk, uh, Paul gaat ze helpen. Het is Pieter. Hij heeft het masker van zijn gezicht getrokken alsof hij je benauwd heeft. Ja. Paul gaat weer terug. Nu is hij verdwenen. Oh nee, kijk. Hij heeft lesje te pakken. Ga mee, ik geloof dat ze hulp nodig hebben. Ik, ik begrijp niet wat er gebeurd is. Dat, dat vervloekte ventiel moet niet in orde zijn. Van jullie allebei? <tus> Nou ja, je kunt beter naar je tent gaan en je aankleden. Ja, je hebt gelijk. Paul, nog wel bedankt. Oké, okay, oké. Okay. Je moest Lessie maar meenemen. Hij is een slechter aan het doen dan jij. Ik uh, zal er meegaan. gaan. Mooi. Ik zal de zuurstofcilinders wel meenemen, Pieter. Als je wilt, graag. Komt in orde. Paul, wat doe je? Ja, ik uh, controleer deze cylinders. Ah, net wat ik dacht. En huh? Nu de andere. Ja, precies hetzelfde. Wat hetzelfde? Zijn ze kapot? Nee, niet kapot. Ze zijn leeg. Leeg? Maar dat kan niet de meterswijze aan dat ze voor drie kwart gevuld zijn. Ja, dat weet ik. Dat had ik al gezien. Maar ze zijn zo vastgezet dat ze die druk aangeven. Maar waarom? Waarom zou iemand zoiets doen? Ze hadden wel kunnen verdrinken. Ik geloof niet dat dat de bedoeling was. Wat dan wel? Dit zijn de twee zuurstofapparaten die Pieter en ik vanmorgen bij ons hadden toen we naar Koraba gingen. Als we ze hadden moeten gebruiken zou het met ons gedaan zijn geweest. Begrijp je het niet, Penny? Iemand wilde niet dat we terug zouden komen. Ik betwijfel wel of ik je mee ga moeten laten gaan, Penny. Ach, Babs, het is volkomen veilig. Weet niet. Wat denk jij, Paul? Uh, Penny heeft veel overredingskracht. Oh. Hm. <laughs> dus dat heb jij ook al gemerkt. <laughs> ik moet in elk geval zien of ze dat spelen met die tunnel. Ik hoor er zoveel over. Zijn ze de laatste dagen nogal opgeschoten? Het gaat vrij langzaam. Ze moeten elke duim van die tunnel stutten. Anders zou hij door de trilling van het ontsnappende gas instorten. Ja. Begrijp niet hoe ze het uithouden. Ik weet niet wat erger is, de hit of het lawaai. Het is allebei verschrikkelijk, sir. Daarom werken ze ook in ploegen van vier uur. De zee is nogal ruw. Ik ben blij dat ik niet tot de bemanning van deze parkas behoor. Om de vier uur heen en terug. Er is een ploeg die is aflost. Ze hoeven het niet dag en nacht te varen. Dan ben ik er toch nog niet geschikt voor. Ik begin zeeziek te worden. Nou, dat is hetzelfde gevoel wat ons heeft samengebracht. Beest. <laughs> dat is één goed ding. De wind van deze kracht maakt dat het gas de andere kant op gaat. Ja, en uh, zou nog een paar weken aanhouden. Zou dat lang genoeg zijn? Oh ja, onvoorziene omstandigheden voorbehouden. Zoals? Nou, het zou kunnen dat de wind zwakker werd, zodat een gedeelte van het gas deze kant uit kwam. Dan zouden de mannen gasmaskers moeten dragen. En dat werkt vertragend. Nou, tot nu toe is het niet gebeurd. Nee, maar ze moeten ze toch altijd bij zich hebben. Voor het geval dat. Zeg Pol. Um, had je niet wat moeten zeggen over die gasmaskers? Dat er aan geknoeid was? Ja. Nee, dat vind ik niet. Er is niets aan de hand, zolang we ze controleren, voor ze gedragen worden. Ik dacht dat het allemaal hun zelfvertrouwen zou schokken. Nou, nee, misschien heb je wel gelijk. Hé, nee, wat doen jullie daar samen? We zijn er bijna. Goed zo. Heb jij de lunch voor de oude ploeg, Penny? Jawel, meneer. Mooi. Zou u helm op willen zetten, Sir John? Oh ja, natuurlijk. Dat kun nooit weten. De wind bovenaan het op kan misschien wat gillig zijn, zodat er wat gesteente valt... De lichte stukken worden ver genoeg weggeslingerd, maar toch... Oh hebt ja, ja, voorkomen gelijk. Zelfs een kleine steen kan goed aankomen. Ja. Gebeurt niet vaak dat mijn vader iets bevolen wordt. Oh, maar het was niet mijn bedoeling. Zo. Zeg zo... maar niet, jongen. Mijn dochter vindt het wel leuk iemand in het harnas te jagen. <laughs> Bij Paul heb ik altijd succes. Sennie. Niet waar, lievelijk? Oh. <laughs> uh, wat draag je daar? Als je het weten wilt, dynamiet. Oh. Waar is dat voor je? Voor de tunnel. Ze boren diepe gaten in de wand, stoppen daar wat staven dynamiet in en blazen de boel op. Dan hebben ze niet anders te doen dan de stuk steen weg te halen en ze zijn weer een eentje opgeschoten. Hmm, doen ze het zo? Natuurlijk moeten ze eerst het zaakje weer stutten. Lijkt me toch nogal gevaarlijk. Niet als je weet wat je doet, zijn allemaal ervaren technici. Ze draaien hun hand er niet voor op. Maar ze hebben er geen kans dat ze het zelf ook opblazen. Nou, ze blijven er natuurlijk niet dichtbij staan als de lading ontstoken wordt. Dan gaan ze een heel stuk terug in de tunnel. En uh, ze gebruiken niet alle staven tegelijk. Uh, één of, of twee. Uh, waar wijst die man naar voer op de boot? De stijger zou ik zeggen. Goeie hemel. Kijk, die staat onder water. Dat is niet mogelijk. Ze zouden hem toch meer dan een voet boven het hoogwaterpeil bouwen. Dat moet wel er erg hoog tij zijn. Het ziet dan uit dat we naar de voeten moeten halen. Ja. Als u de lunch in een dynamiet wil nemen, Sir John, dan zal ik Penny aan land dragen. Ja, goed, wel zorgen dat ik ze niet verwissel. Nee. Ik zal er het eerst uit gaan. Goeie hemel, hoe houden ze dat vier uur uit? Eh, ondergrond is het niet zo erg. Zo, en als jij nou de oude ploeg hun lunch geeft, dan ga ik naar beneden om eens te kijken hoe het werk er daarvoor staat. Oh nee, Paul, doe dat niet. Ach, doe niet zo gek, Penny. Het is volkomen ongevaarlijk. Oh, de lift is nou vrij. Ik ben alweer terug voordat jij hier klaar bent. Ik wil niet dat je gaat. doe nou niet zo gek. Ik blijf niet lang weg. Paul! Paul! Ja? Waarom ben je nou zo bezorgd? Oh, kan dat anders als jij je niks aantrekt van wat ik zeg om je tegen te houden? Hier, neem die thermosfles met ijsteen mee naar beneden. Die schijnen ze vergeten te hebben. Oh, geef maar. aan het je helpen. Hoor. Nou, Qua ik het kon. Ah, je zou ons toch maar in de weg staan. Het water stijgt hier vlugger, hè? Ja, daarom probeer ik dat kring van een pomp aan de gang te krijgen. Ja. Rotting. Nou, laat mij maar eens kijken. Ik heb een beetje kijk op motoren. Ga je gang. Een uh. getij is de oorzaak. Ja. Heb je gezien? Meer dan een voet boven de steiger. Ja, hoe denk je dat ik hier gekomen ben? Ja, stomme vraag. Maar het is vreemd, vind je niet? Nou. Goed zo. Het zal nou wel in orde zijn. Bougie was een beetje vochtig. Oh, was het dat? Zeg, uh, ga je mee naar voren? Ja. Hoe ver moeten jullie nog? Ik denk dat we niet verder kunnen dan als zo'n honderd voet. Oh, geloof je dat je dan dicht genoeg bij bent? Dacht ik wel. Oh, wel, kijk eens wie we daar hebben. De kraam die dit allemaal heeft uitgedacht. Hoi. Kom je ons een handje helpen, broer? nou, De pomp heeft hij al aan de gang gekregen. Ja, nou, een hoeraadje voor hem. Uh, hoe gaat het? Oh, ik dacht wel goed. Dacht dat vervloekt toch al Dat mag je gek, hè? Kan he? ik me voorstellen? Ja. ja. Nou, jullie zijn een aardig stukje opgeschoten met die tunnel. Sinds de laatste keer dat ik hier ben geweest. Oh, eh. Ik kan het zien aan dat stuk witte kwarts in de wand en eentje terug. Ik heb jou toen pas brood gelegd. Wanneer was dat? Oh, een paar dagen terug. Ja, ja, we hebben het er niet slecht afgebracht. Eh, ik heb je ijssteen meegebracht. Oh, bedankt. Als de jongens de lading aanbrengen, zullen we erop drinken. Hé, hey, O'Malley, zet de boor aan. Aan wie eh, hebben we dat? Hé, eh, wat? Die thee natuurlijk. Die, uh, die had je vergeten mee te nemen. Ik heb geen thee vergeten mee te nemen. Ik ook niet. Nou, dan is het misschien een uh, extraatje. Nou, ik vind het best. Ja, wat je zegt, ik denk je altijd nog een beetje brokk. Ja. Ah. Nou kom, uh, ik moest er maar weer eens van doorgaan. Ja. Anders leg ik last uh, met de oude ploeg, omdat ik de boot laat wachten. Oké. Okay. Wat kijk Wat kijk uh, En nog bedankt voor de thee. Ja. Oh, Paul, gelukkig. We waren net van plan om eens. Wat was dat? Paul, kijk naar de schacht. Er komt zwarte rook uit. Oh, machtig. Er moet een ongeluk gebeurd zijn. Wat is er gebeurd? Ik weet het niet. Nou, kijk uit! Om te zien wat er gebeurd is. Dat zei je wel eens, je Wat bedoel je? Kom uit je liftkooi. Kom vooruit. Ik heb geen tijd om te kletsen. He? Wat? Lopen, hey, maar loop met je handpakket. Leg met de schacht. Wij staat er weer straks, ja. ja. Ik heb u bijeengeroepen om u het resultaat van het onderzoek mee te delen. Het is volgens de commissie helaas onmogelijk een andere schacht te maken... zelfs als er nog tijd voor was... voor de Passaatwind gaat liggen, wat zeer twijfelachtig is. De moeilijkheid is dat door de explosie de tunnel is ingestort... en dat heeft een toch wel gevaarlijke onderneming tot een onmogelijke gemaakt. Heeft men er enig idee van wat de explosie veroorzaakt heeft? Dat zullen we wel nooit te weten komen. Maar af te gaan op het feit dat er eerst twee kleine explosies gehoord werden... voor de hoofdexplosie, lijkt het logisch te veronderstellen... Dat de lading explodeerde voor de mannen zich konden terugtrekken. Waarschijnlijk is daardoor ook het overige dynamiet ontploft. Ja, maar ik snap niet hoe dat kon. Eerlijk gezegd, dat begrijpt niemand. De mannen die erbij betrokken waren hadden grote ervaring. Maar niet te min. Welke andere verklaring zou er voor zijn? Misschien maakte de enorme hitte de staven gevoeliger. En heeft de training ze ontstoken. Dat is één mogelijkheid. Maar we zullen het nooit zeker weten. Zijn er nog lichamen gevonden, sir? Helaas, daar was geen hoop op. Zo. En nu, willen van de toekomst, moeten we het tragische verleden achter ons laten... en vaststellen wat er nog te doen valt. Bestaat er een kans dat we, als de wind draait, een nieuwe slag kunnen maken... maar dan aan de andere kant? Professor Ross? Ja. Daar eh, hebben we ook over nagedacht... maar volgens ons is dat onuitvoerbaar om twee redenen. Ten eerste wijst alles erop dat de mond van het gat zich snel verwijt... en de hoeveelheid ontsnappend gas toeneemt. Als we nou nog drie of vier weken wachten zonder tegen iets te doen... is het zeker dat we later voor een nog groter probleem komen te staan. Een probleem dat misschien onmogelijk is op te lossen. En dan de tweede, als de wind draait... zal een algehele evacuatie nodig zijn van de bevolking... in een gebied dat zich uitstrekt van hier tot voorbij Nieuw-Zeeland... en waarschijnlijk nog verder, namelijk tot en met Nieuw-Zuid-Wales... en Victoria in Australië. En dat zou een ontzaglijke paniek veroorzaken met wie weet wat voor gevolgen. Nee, heren en dames... We kunnen hier niet stil blijven zitten en toelaten dat de zaak ontmoet het hoofd groeit. Er moet iets gedaan worden, en wel snel. Ik zelf heb wel een suggestie, maar ik wil eerst wachten om er weer van u iets voor te stellen. Ja. Niemand? In dat geval zal ik verder gaan. Vrienden, er is één ding, naast vele anderen... dat mij in mijn carrière heeft geholpen... en dat is de eigenschap om in te zien en in alle oot moeten erkennen dat men hulp nodig heeft. Naar mijn mening hebben wij dat punt nu bereikt. De toestand heeft zich buiten onze schuld dermate ontwikkeld... dat wij niet meer de baas kunnen. En daarom stel ik voor dat ik naar Londen vlieg... om de regering om direct de hulp te vragen. Mag ik vragen wat voor hulp u gedacht had, Sir John? Ja. Ik ben van mening dat dat ding dat onze vijand geworden is... in één klap mors dood gemaakt moet worden. En daarom ben ik van plan de hulp in te roepen... Lord Hillsborough, de voornaamste deskundige op het gebied van de toepassing van atoomexplosieven op civiel terrein. Ik geloofde dat de enige weg is: met een atoomlading zullen we ook geen tunnel hoeven te maken tot bij de put. Het enige wat we te doen hebben is een schacht te graven op een volkomen veilige afstand. En door de enorme atomische kracht zullen miljoenen tonnen aarde en rotsgesteenten de weg van het ontsnappende gas afsnijden. En dan is het ongetwijfeld afgelopen. Dank u. Ik merk dat u het allemaal met mij eens bent. En in dat geval vertrek ik onmiddellijk. Het zal waarschijnlijk wel erg moeilijk zijn om hulp te krijgen, zegt John. Dat denk ik niet. Ik sta elke dag in nauw contact met de regering... en ik kan u verzekeren dat er in het parlement over dit hier een ontzettende deining is ontstaan. Het wordt wel stilgehouden voor het grote publiek... maar ik kreeg gisteren een telegram van de eerste minister... waarin zoveel stond als... wanneer we niet binnen drie dagen een aannemelijk voorstel kunnen doen... Dat ons dan de hele zaak uit handen genomen zou worden. En dat gebeurt nu? Ik denk dat de regering een paar vertegenwoordigers gestuurd. Nog iemand wat te vragen? Goed, in dat geval vertrek ik meteen. Vooruitlopend op uw beslissing ben ik maar zo vrij geweest vast te pakken. MUZIEK Ik heb geluisterd naar de derde aflevering van het hoorspel De Korawa-Expeditie, geschreven door Roger Dixon en vertaald door H. de Wolf. Met onder andere Hans Veerman als Paul Garnet, Rob Gerards als Sir John Claverly, Els Buitendijk als Penny Claverly en Jan Borkus als John Ross. Regie Dick van Putten. En Jan Borkus als John Ross. Regie Dick van Putten.